Juris Stubenitski met het NOS-journaal. In Nieuwegein zitten zo'n 17 huishoudens sinds gisteravond zonder stroom. Door blikseminslag zijn zeker twee transformatoren verwoest. Netbeheerder Stedin verwacht dat de problemen pas in de loop van de dag kunnen worden opgelost. Gisteravond trokken zware buien over het land. Afgezien van de stroomstoring in Nieuwegein zijn er geen grote problemen gemeld. Kredietbeoordelaar Moody's heeft de kredietstatus van 15 internationale banken verlaagd. Het zijn onder meer de Bank of America, Citigroup, Deutsche Bank en BNP Paribas. Ze zijn afgewaardeerd omdat ze volgens Moody's steeds meer risico lopen op de kapitaalmarkt. In Afghanistan hebben Talibanstrijders Taliban-strijders een hotel bij de hoofdstad Kabul aangevallen. Daarbij is een onbekend aantal doden gevallen. Ook zijn mensen in gijzeling genomen. Het hotel staat bij een meer waar veel rijke Afghanen en westelingen komen. De aanval leidde tot een urenlang vuurgevecht met agenten... 18 gijzelaars zouden zijn bevrijd, hoeveel er nog worden vastgehouden is onduidelijk. Het Armando Museum verhuist naar Amelisweert bij Utrecht. De Utrechtse gemeenteraad trekt 1,6 miljoen euro uit om het landhuis Oud-Amelisweert te renoveren, zodat het museum zich daar kan vestigen. Het Armando Museum zat jarenlang in de Elleboogkerk. 18 gijzelaars zouden zijn bevrijd. De Limburger, die gistermiddag molotov cocktails naar de politie gooide, is opgepakt... De 59-jarige man uit Halen draaide door toen de gemeente een hek kwam weghalen dat hij illegaal had neergezet. Hij probeerde het hek in brand te steken, overgoot een agent met benzine en dreigde met een boog te schieten. De man ontkwam, maar werd s'avonds laat alsnog gearresteerd. Het weer, af en toe zon, vanmiddag ontstaan geleidelijk buien, mogelijk met onweer. Het waait de hele dag flink en wordt 17 tot 20 graden. Morgen wisselend bewolkt, soms wat zon en zo'n 18 graden. Dit, Dit is Johnson Sahoka van de ANWB. De files in de Randstad staan onder meer op de A4 naar Amsterdam. Voor de Schipholtunnel. daar staat 2 kilometer. Er zijn twee rijstroken dicht. A9 richting Amstelveen 4 kilometer tussen de knooppunten Rotterpolderplein en Raasdorp. A20, Hoek van Holland, richting Gouda. Voor te Terbergseplein 3 en verderop ook 3 kilometer bij Moordrecht. En richting Hoek van Holland staat 2 kilometer bij Rotterdam-Krooswijk. De N14 Leidserdam richting Den Haag is momenteel afgesloten bij Voorburg.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 ZANG avviso in non so sempre quando dal tuo spazio me ne uscivo for you oh. Wanna talk it over Save it, you and me We'll find the phone if close <Sie> www.zfmzandvoort.nl If I'm someone to hold you, does she? Like you blew out a candle So I'm using Now you can make it Whistle with the music. music Hope you ain't got no wishes You can do it, do it. Even if it's no vision Never lose it. lose it Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby, let me know Girl, I'm gonna show you how to